7 Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump wil migratie naar de Verenigde Staten tijdelijk helemaal stilleggen. Op Twitter zegt hij dat hij dat doet vanwege het coronavirus. en om de banen van Amerikaanse burgers te beschermen. Hij gaat daarvoor een presidentieel decreet ondertekenen. Trump heeft al een reisbeperking ingesteld voor reizigers uit China en Europese landen. Het lijkt erop dat hij die reisbeperking naar alle landen gaat uitbreiden. Wanneer het decreet ingaat is nog niet bekend. Het lijkt erop dat het kabinet vanavond bekend maakt... dat de basisscholen in mei voorzichtig weer open kunnen. Mogelijk gaat het om kleine groepjes en wordt de zomervakantie ingekort, meldt RTL Nieuws. Ook sportclubs kunnen open voor kinderen tot 12 jaar. En verder zou het kabinet het advies hebben gekregen om evenementen tot september of oktober te verbieden. De horeca zou tot zeker 16 mei dicht blijven. Musea zouden onder strikte voorwaarden weer open mogen. Zorginstellingen zouden worden toegestaan om één of twee bezoekers toe te laten. Er moeten strengere voorwaarden komen als er een nieuw steunpakket voor bedrijven komt... die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Dat vinden GroenLinks en de PvdA. Ze willen onder meer duurzaamheidseisen stellen aan ondernemingen die overeind worden gehouden door de overheid. En ook vinden de partijen dat grote bedrijven die bonussen en dividend uitkeren niet op steun hoeven te rekenen. In Arnhem zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. De branden vonden allemaal kort na elkaar. De eerste brand werd gisteravond rond half twaalf gemeld. Een uur later waren in totaal zeker zes auto's uitgebrand. Vanwege de branden reed er vannacht veel politie rond. Vorige week werden nog twee mannen aangehouden... die worden verdacht van het inbrandsteken steken van een auto in Arnhem. Het weer veel zon. Het wordt 14 tot 21 graden... bij een matige tot krachtige oostenwind. Morgen neemt de wind af en dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Pero okay.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 herself a human trampoline sometimes when i'm falling flying a tumbling in turmoil i say whoa so this is what she means she means we're bouncing at the graceland and i see you losing love is like a window in your heart Everybody feels a wind blow Ooh, in grace. Graceland, Graceland.